En eigenlijk was die... Ja, dat was zo magisch om dat te fotograferen. Dan kom je thuis en heb je gewoon een fotootje. Dat, dat, dat heeft ook eerst anderhalf jaar... Gewoon op de schap gelegen. Zo van, ja, het ja, is wel bijzonder, maar... Wat moet je nou met zo'n... Het, het was zo... Ja, zo'n ervaring. En dan heb je gewoon eigenlijk weer het beeld. Nu is voor mij het beeld ook weer... Is ook weer heel belangrijk. Maar... Als je dan zoiets van... Uh, toen je het eindelijk kon gaan fotograferen... Wauw, ik kan het hier fotograferen. Of, of toch nog...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 Want buiten de maker is er niets, uh, niets aan die beelden, natuurlijk. Nee, is, nee, nee, nee, nee. Ik heb ze ook gefotografeerd met, met de lijst eromheen. Hè? Dat vond ja, ja, ja. Dus het, is een, het hangt eigenlijk als een lijst om een lijst. Uh, en dan, dan zegt die lijst. Ja, dan kun je ook weer naar die lijst gaan zitten kijken. Dan heeft die een lijst uitgekozen met allemaal hartjes erop. Dus dus <laughs> nee, op, op een speelse manier kun je daar zo op. Die, ik weet niet, de feiten zijn er, het beeld is dit en dan kun je als, als toeschouwer kun je echt gaan kijken van wat jij daar nou mee kan of niet. Hmm. En ik deze, dit is dan bij en dat ik heb het perspectiefisch uitgetekend en het klopt perspectiefisch niet. En dan kom ik er later achter dat het dus een fotootje is van die plek en dat die foto iets minder beeld heeft. Het stukje wat hij er zelf bij verzonnen heeft, dat het daar perspectiefisch is dus ook. De mistinvaard, nee, dat soort dingen, dat vind ik dan weer. <laughs> goed, dat is voor mij als maker dan interessant.